Vijf uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. In verschillende kerken zal vandaag aandacht zijn voor de inhuldiging van Willem-Alexander en het afscheid van koningin Beatrix. Zo is er een speciale viering in de Sint-Nicolaas-kerk in Amsterdam. Daar zijn politici, militairen en leden van de hofhouding bij aanwezig. Ook is er een vertegenwoordiger van het Vaticaan.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 BNM BNM start Amen. Kom eens, Frank. Even wat checken hoor. Ja. Nou, ik heb een trui aangetrokken, die had ik gisteren ook aan. En ik heb het idee echt. Ja, dat denk ik stink! Moet je echt even. Ik weet niet waarom hè. Maar... Ja. Ja, <laughs> ja hè? Vieze trui is het, is het hè? Ja, het is. Weet ik veel? Ja, ik heb hem gekookt. Ik kan er ineens. Het met eten. Dus... <laughs> ja, vooral eten is het. Ik, had, ik kwam er ineens achter maar ik had hem weggelegd. Ik dacht nou doe ik de kleren weer aan, maar het is, het is echt te vies. Ja. Heb je, er, heb je er iets onderaan? Ja, maar dat is een gewoon hemdje. Nee, maar kan je dat gewoon niet aanhouden alleen? Ja, maar dan zit je hier. <laughs> dan zit je nu toch al. Ja, nee, ik zit echt figuurlijk aan mijn hemp. <laughs> Nee. Bij dat het radio is. Uh, dat Zou dat je... ook typisch Nederlands zijn, dat je gewoon zomaar wat aantrekt? Ik was gisteren bij de computerwinkel, want ik, had een, ik moest even een, nieuwe, een, een nieuw soort videokaart hebben. Dat soort dingen doe ik in het weekend. En dus ik was in een, video, in een, in een, in een winkel, echt zo'n ouderwetse computerzaak nog uh, uit de jaren 90, begin 2000. Nou er was dan een man en die had een enorme lange baard lang haar. En, en, en zo'n trui aan. Ik dacht oh. van echt van. Ja, die zag er niet uit eigenlijk. Nee, nee maar, vent, Nederlanders maar. zijn niet heel erg met mode bezig over het algemeen. Nee. Dat, dat vind ik ook, ik vind dat wel typisch Nederlands ook. Ja, ik vind dat heel erg jammer, want je kan er zoveel mee doen. Ik hou er heel erg van, ik doe ook elke dag iets anders aan en ja. ik denk erover na en combineert en zo. En dan, dan, dan zie je inderdaad soms mensen in een winkel en ja. die hebben dan gewoon echt maar hup, iets uit de kast gepakt en dat hebben ze waarschijnlijk gisteren en de dag ervoor, ervoor. Zou ik wel vertellen? Ik heb dus al verteld Spanje. dat ik een stinkende trui aan heb, ja. maar ik ga dus uh, binnenkort op vakantie. En uh, toen had ik, had ik bedacht, nou dan koop ik dan, uh, ik ga naar Amerika, toen koop ik dan allemaal nieuwe kleren. Want ja, uh, uh, uh, het is crisis, een beetje op de prijs, het is goedkoper daar. daar en ook leuker, nieuwe dingen en zo. Dus ik heb al, ik denk al maanden, nou echt wel, wel vier maanden geen nieuwe kleren meer gekocht, maar op een gegeven moment gaan ook je kleren kapot. Dus ik heb letterlijk twee truien en Vier t-shirts die ik aan kan. Nou. Ja, dus ik draag al, ja, ik weet niet of mensen dat is opgevallen, misschien mensen die naar de web kunnen kijken. Ik draag echt al letterlijk vier maanden lang dezelfde kleren. Hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, nou, ja, van, ik kan er echt wel een pet niet ja, bij. Het, maar het is, het is, maar en, en als ik dus straks terugkom uit Amerika, heb ik dus een totaal nieuwe garderobe. Zie ik er helemaal uh, weer, weer, weer dandy uit. Ja. Alleen nu heb ik echt al, ik denk echt al vier maanden, de hele winter heb ik alleen maar dezelfde kleren aan. Maar deze week ga je toch? Ja, volgende, de kansen, de volgende ja, week. Ja, daar ja. ja. oh, ben ik blij om. Ja. Heb je geen stinkende meer aan? <laughs> en ook heb je weer... broeken. Want ik heb ook broeken. Ja, deze is nog wel aardig netjes. Maar ik heb ook broeken. Er dus zitten gewoon gaten in. <laughs> en, die, uh, maar die, en die denk ik, ja, dat doe ik dan toch maar even aan. Want ik ga nu nog niet. Maar het is, het is, het is ik, heb, ik heb het bedacht ergens in november. Maar dat is gewoon. Je kan toch wel gewoon een t-shirtje. Een te lange periode om geen kleren te maken. Maar ben je ook gierig, zoals Nederlanders? Vat dat valt wel mee. Dat is ook wel een typische eigenschap voor Nederlanders. Zeker, nee, heel erg. Nee, dat is absoluut een typische eigenschap. Maar dat valt wel mee. Dat ben je niet zo'n enorme gieraad. oké. Ja, het is. Oh, lukt, lukt, Stom, hè? Ja. Ik ben echt wel een beetje stom, ja. Op een gegeven moment kon je ook niet meer terug, dan was het februari. en dacht ik ja. Om nu nog wat te kopen, Want dat ja. slaat natuurlijk nergens op, want daar heb ik de afgelopen drie maanden voor niks uh, allemaal oude kleren aan gehad. Dus ik, ik heb echt al, ja, ik heb echt letterlijk, en het is ook nog, om het nog erger te maken, ik heb deze trui, die heb ik ook in het groen. Dus gewoon dezelfde trui eigenlijk. En deze was ook uh, eerst wit of zo. Of nee, nee, nee. nee dit maar is, je was ze wel natuurlijk? Nee, ik was, ja, nee, ik was ze wel. Het ja. dus is allemaal nog schoon. Nu dan even niet, maar uh, over het algemeen wel. Maar ja. Uh, yeah. Radio1.nl uh, en dan ja. op de webcam klikken en dan kan je zien hoe uh, Luc hier in zijn trui zit. Ja, precies. Maar ja, maakt niet uit. Je kunt ook beeld van uh, vorige week pakken. Dat zag ik uh, exact zo uit. Oh, <laughs> goed. Uh, we gaan het hebben over Nederlandse tradities gebruiken. Wat vind jij nou echt typisch Nederlands? Witte ballen. Ja, witte ballen. Ja. Een maar dat komt op hetzelfde neer. Goede cultuur. Vergaderen, vergaderen, vergaderen. Nou, ik vond dat het haalgeslag ook wel een goed idee. En uh, ik uh, vond het ja, beschuit. Ja, we schuiten. Stroopels. Typisch Nederlands, ja, ik kon niet in de dag. Maar dat is een beetje een voorspelbaar antwoord, hè? Amsterdam, wiet. Standaard antwoorden, maar studenten überhaupt. O, Utrecht, Groningen. Uh, zuinigheid. <laughs> ja, Oeh. polonaises. Polonaises, ja, dat is ook typisch Nederlands. Stoelendansen, er o, ook dat dat nog zo heen, Ja, dat is voor oude mensen. Of voor kinderfeestjes. <laughs> <laughs> Oeh, koekhappen. Koekhappen. <laughs> Oeh, wc-pot gooien. Ik gooien? Is met Koninginnendag altijd. Oké. Okay. Winkelen. Patatjes eten. Uh, Oranje. Mmm. dag. Weet je nog meer? Pannenkoeken. Pannenkoeken met kaas En drop. En drop. En stroopwafels. Weet <laughs> je nog meer? Ik hou het wel een beetje op nu bij mij. <laughs> mm, regen, slecht weer. Eén dag mooi weer en dan de rest van de week slecht weer. Nou, genoeg opties lijkt mij zo. Genoeg opties. Om uh, door te bellen wat jij nou echt typisch Nederlands vindt. 0801121, dat is het telefoonnummer. 0801121. Ik twijfel een beetje of ik nog eens een plaatje jongens, nog eens, uh, Ja, eerst en, Want ik moet me nog een plaat draaien, jongens. Dat, uh, ik zet de muziek daar even voor stop. Want dat is toch. Ik was donderdag was ik in Amsterdam. En uh, in de grote stad. Dus uh, ik liep daar een beetje uh, met uh, mijn pot om beschermend rond. En uh, ik ging naar een concert toe van een dame. En die dame, die heette. Valerie Dune. En het is een uh, artiesten, singer-songwriter... die nou ja, nu nog niet zo bekend is... maar van, wel, ik weet 100% zeker... over drie jaar speelt ze alle zalen plat. Dus we gingen daar naartoe... en haar muziek wordt geproduceerd... door Dan Auerbach. Dat is de zanger en dude achter de uh, Black Keys. Die maakt haar muziek eigenlijk. Zij schrijft zelf haar liedjes... Ah, het is super vet. En ze heeft een uh, plaat opgenomen met John Forty. Dat is een soort rapper. En uh, uh, ja, het was echt het beste concert tot nu toe. Valerie June, Give Me Water. We had cut him off a long time ago. He don't listen to us. Yeah, I would have... I would have been responsible. All that blush, girl. She would leave that house with all that blush on. Stand up there. They call oh it blues. Rose. I'll tell you. Yeah. Baby, leave me dry And if you want it, I won't ask why I Won't ask why now, baby I Won't ask why And if you want it, I won't ask why To the water, this is all of what they made me fought. Deliver the babies, burn sages, if it the mazes, lamin'. We feed them the way that they came in. They say that the world is changing. Well, I am the liver, as if it is proven that we exceed all of our differences. Follow me, hurriedly, John and Valerie currently come to make moves for you. This is the Neo Blues Soldier. Let the guitar hold you. Pitch a drink, it to that blue border. Pitch a drink, it lifts you to that blue border? Go wow. out. Remnants, when is it cool to make minutes of Genesis? Rather not reminisce businesses now. Partners, skies are limitless, wise, my nemesis. With time on my hands, I chose to apprise myself of wiser sentences. Enveloped by older masters, many of whom had died penniless. apprentice to light and reason, intended to light and lead them. Ad minimum, ad infinitum, give me the water and teach me to swim again. Give me the water and teach me to swim again. Give me the water and teach me to swim again. Give me water, baby. Leave me dry. And if you want it, I won't ask why. Het concert tot nu toe. Valerie June. Zoek er even op op Spotify of YouTube. Dan uh, kun je zien hoe ze eruit ziet. Ze zat echt een om te spezen. Was het was wel geinig. Je zag, oh, je zag meteen dat ze, dat ze echt al een tijdje in Amsterdam was. Want uh, ja, ze zat een beetje zo van de hoofd op ankel op het podium. Met, uh, en, ze, en haar mond leek een beetje op die van uh, André van Duin. Ook zo schuin. Zo. Schuine dingen. Give me water. David, goedemorgen. Hoi. Hey David, David vliegen. Hoi, dag Hoi. Hey. Uh, jij, uh, ja, jij bent Belg en je woont nu op dit moment in Nederland. Dat klopt. Al een, uh, hoe lang al? Een maand of twee? Uh, zoiets, ja, ja. ja. Kun je een beetje wennen? Ja, ja, ja. Is het, is het heel anders dan in België of valt dat ook al wel mee? Dat valt heel goed mee natuurlijk. Het is dezelfde taal, dat, uh, dat is natuurlijk het grote voordeel. Ja, dat is waar, dat is waar. Wat, wat, wat, wat vind jij nou echt uh, typisch Nederlands? Wel, ik vind het echt verwarmend hoe uh, koningsgezind jullie zijn. <laughs> ja? Er vergeleken met België, ja, waar wij ze veel liever zin gaan dan komen. Mm -hmm. En in Nederland is het net uh, omgekeerd. En ja, het geeft uh, een warm gevoel af, moet ik zeggen. Ja, maar je zou kunnen zeggen van ja, met, met, met, met zo'n koningslied of zo, dan gaan we met z'n allen snoeien op mopperen. Dat is misschien juist helemaal niet koningsgezind. Ja, maar het is net mooi dat, dat jullie het zo belangrijk vinden om een goed koningslied te hebben. Mm -hmm. Dat, ja, ik, vind, ik vind het echt prachtig om te zien die discussie en zo. Ik ja, grapig. Blok van hoe belachelijk het was. Ja, maar alleen maar omdat wij, omdat wij uh, het sowieso al belangrijk genoeg vinden om daar uh, een discussie aan te, uh, uh, over te voeren, geeft al aan dat we het toch van het Koningshuis ja. houden eigenlijk, stiekem. Ja, dat vind ik toch wel, ja. ja. Hoe komt dat dan, dat, dat, dat de Belgen het niet echt hebben? Wel, het is zo dat uh, er eigenlijk nooit een echte Belg in het Koningshuis heeft gezeten. De allereerste koning van België was, was een ingevoerde Duitser, mm -hmm. en die hebben ze snel snel laten trouwen met een Franse. En in de geschiedenis is het altijd geweest dat er een mengelmoes van nationaliteiten doorheen ons koningshuis liep, maar er zat nooit een echte Belgen. Aha. En ook de huidige generatie spreekt echt heel slecht Nederlands, waardoor het als, zeker voor de Vlaming heel moeilijk is om uh, zich ermee te identificeren. Ja, ja, dus, dus, dus je, je, je kunt niet echt, hè, wat wij altijd proberen te zoeken, van nou is het, ze zijn net als ons, dat proberen we altijd uh, uh, te krijgen, dat gevoel. Dat gevoel hebben jullie sowieso al niet bij het koningshuis. Nee, nee, heel moeilijk. Maar toch hebben jullie ook, ik uh, bedoel, jullie koning is ook een keertje jarig, dat, dat is eigenlijk ook een soort koningsdag dan. Vieren jullie dat ook? Nee, wij zien helemaal niks uh, in verband met de koning. Ik weet zelfs niet eens wanneer het zijn verjaardag is of zo. Dus. Nee? het oh, grappig. Ja. God, wij, ja, bij ons is, echt, well, ja Vandaag was Willem-Alexander jarig. En dan hangen bij ons in de buurt toch wel een paar vlaggetjes uh, uit het raam. Nee, bij ons is vind je niet. <laughs> nee. Dan uh, nou ja, zou je kunnen denken dat het, dat het misschien wel eens een keer tijd is voor een nieuwe koning. Een nieuw elan. En dan, uh, dan misschien krijgen jullie dat ook. W wanneer gaat dat gebeuren, de troonswisseling? Wel, in België is er eigenlijk uh, niet echt een traditie van troonsopwisseling als de vorige koning nog leeft. Het is echt uh, regeren tot hij erbij neervalt. Ja. Maar er zijn nu geruchten opgedoken dat Albert uh, in juni al zijn afscheid zou aankondigen. Okay. Huh? Maar het zijn nog maar geruchten. Daar kunnen we die... niet te veel van geloven. Nee, waar, waar komen die geruchten vandaan dan? Wel, sinds uh, Beatrix haar afscheid aankondigde, zijn er in België veel stemmen opgegaan van Hé, hey, Albert neem daar eens een voorbeeld aan, je bent al oud genoeg. Ja, ja. <laughs> dus doe het. En er wordt nu heel he heftig gesprek over wanneer je zijn afscheid zo aankondigt. Okay. Maar het hm. blijft bij geruchten. Ja, hij, wordt hij is bijna 80, hè? 79 is hij dus. Uh, maar maar, maar, maar bouwden wij de voorganger, die is overleden geloof ik hè? En toen pas is hij ja. koning geworden. Ja, ja. dat klopt, ja. ja. Nou ja, hoe ga je het vieren hier in Nederland? Of ben je niet in Nederland op Koning in de Dag? Ja, ik ben in Nederland of gewoon één dag, maar ik heb zo'n rotbaan dat ik dan moet werken. <laughs> nou ja, wens ik je veel sterkte, David, dankjewel. Dankjewel, heel erg bedankt. Een ontzettend dag. Ja, dankjewel. Uh, wat vind jij nou typisch Nederlands? Daar hebben we het over deze, deze ochtend. Uh, echt typische Nederlandse gebruiken? Vind je dat gewoon, uh, nou ja, pindakaas? Of uh, andere dingen die met eten te maken hebben? Of, of, of ons karakter? Vind je dat typisch Nederlands? Dat zou ook kunnen. Uh, 0800 1121 is het telefoonnummer. Igor, goedemorgen. Ja, hallo. hallo. Goedemorgen. Wat gezellig. Ja, nou, vind ik ook. Ja. Dat is ook die... Nederland. Nou, dat is ook dit. een ander woord voor. Ja, dat. In daar, dat klopt inderdaad, gezelligheid kun je niet uitleggen. Nee, nee. Uh, coziness. Uh, ja. Good companionship. Uh, ik vond toevallig een uh, website uh, stuff. Dutch People Like, waarin heel veel dingen behandeld worden. Misschien door de ogen van de Amerikaan of zo. Over, uh, ja, uh, ook drop dus. En, uh, ja, wiet en natural birth fietsen. Uh, oh ja, oh, ik zie het inderdaad, ja. Stuff dutch people like .com. Dat ja, is... Uh, ja. dat is wel grappig. <laughs> ja, en dan staat erop uh, iets meer dan 16 miljoen people. Can't be wrong staat erop. <laughs> dat is grappig. Ja, ja, dat... Toch heel veel dingen wel apart zijn. Hè? Hoe denk jij dat, dat, dat, dat, dat buitenlanders nou Amerikanen of zo, of Engelsen, hoe, hoe die naar Nederland kijken? Nou, dat hangt er vanaf naar welke zender we tv zenders ze kijken, als ze naar Fox Channel kijken, dan heeft dat een heel verwrongen beeld natuurlijk. Ja? Oh, ja nou... maar de Amerikanen die hier geweest zijn, die uh, willen eigenlijk niet meer terug. Nee. Nee precies. Maar als je naar Fox News kijkt, dat is dan een hele rechtse zender, dan, dan krijg je eigenlijk alleen maar het, uh, het, uh, het uh, progressieve drugsbeleid uh, mee. Uh, ja, uh, dat is trouwens ook wel een leuk aspect van Nederland natuurlijk. Ja. Dat het gewoon uh, vrij verkrijgbaar is. En dat het, uh, wat, wat trouwens vandaag uh, nog uh, werd verteld is dat wij minste uh, aan roken. eigenlijk. Ja, wij zijn hele brave wietrokers. Dus, ja, maar heel weinig. Ja, nou blijkt dat dan toch wel te werken, misschien gewoon, die, uh, die, uh, die, die, die progressieve benadering. Ja, en uh, we gooien er ook check bij, hè? <laughs> ja, oh, dat, is, dat, dat was het vooral. Het is dan ook wat... In het buitenland puur, en als die Amerikanen hier komen en ze steken een, wiet, een jointje op met uh, puur, uh, puur wiet, dan, ja, dan wil het er wel eens inslaan. Ja, ja precies, omdat onze wiet natuurlijk wat sterk maar is. Geweldigheid, dan... ja, daar is eigenlijk niet echt een woord voor. En bijvoorbeeld koffie gaan drinken bij je buren. Dat doen de Amerikanen en Engelsen geloof ik ook niet. Nee, gewoon even een bakje halen, dat, uh, dat, dat, dat, is, nee, dat is typisch nee, Nederland. Dat, uh, hm. dat is dan al meteen een date of zo, geloof ik. <laughs> ja. Ja, maar uh, bijvoorbeeld wat, wat, wat van de Amerikanen wat ik gek vind, is dat ze als ze op bezoek zijn met vrienden gewoon in hun koelkast duiken. Dat oh doen ja? Wij ook niet. Doen ze dat? dat? Dat als je dus stel je komt ja. bij, uh, bij een goede vriend van je, dan kom je ik binnen en ga je... alles uit je koelkast. Een beetje wat ze in Seinfeld ook deden in uh, die serie. Ja, maar dat, doet, dat is heel normaal. Ghe? Mijn vader had een keer een uh, Amerikaans op bezoek en die deed dat ook. Hm. We gewoon de koelkast. Ja. Maar die kwam bij jullie thuis en die ging even kijken wat er in de koelkast lag. Ja, die, die vrat gewoon de koel <laughs> Nou ja, dat, ik zou er wel een beetje raar van staan te kijken uh, uiteindelijk. Een een voor mij die had ook Amerikanen op bezoek en die dronk de hele dag uh, koffie. En die uh, dachten dat het koffiezetapparaat van hen was. waren <laughs> ook Amerikanen, ja dat... Uh, ja, raar is dat. Hè? Nou, ja, heel, en... heel normaal dat je dat je, uh, je, je, je vrienden en familie plundert. En, uh, huh. Maar ja, gezelligheid, uh, dat is... Uh, Typisch nou Nederlands, ja. vind jij? Het ja. is ook iets typisch Nederlands. Uh, wij vinden uh, een potje scrabble spelen al gezellig. Ja, wij vinden, vaak ding, wij vinden dingen al snel gezellig. Is, ik zie in, ja. hier op de site die je aandroeg... Dat, uh, ...stuff Dutchpeoplelike.com... ...dat nummer 19 van dat lijstje is... ...Mashing their food, oftewel de stampot. De stampot, ja. Ja, dat is toch wel weer typisch Nederlands. hij had die, ja, die John toch gelijk. Ja. de stuw... Oh, dat ik doen doe ze... weer wat Ja, nee, dat is toch wel wat anders. Dat is volgens mij aan elkaar geplakt of zo, dacht ik. Oh, ja, dan, laten we daar. nog even. <laughs> ja, precies. Hey Igor, dankjewel. Een goede tip die site. Oké. Okay. Joe, hoi, ja. hoi. hoi. 0801121, dat is het telefoonnummer om uh, door te geven wat jij nou echt typisch Nederlands vindt. Ik zit een beetje door die site heen te scrollen. Stuff Dutch people likes. Gel. En elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Dat is There's a fraction, too much friction Too much Ineke Stroeken is directeur bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... en ook schrijft er van onder andere de boeken Typisch Nederlands. En dit zijn wij, de top 100 belangrijkste tradities in Nederland. Kortom, die moeten wij even spreken. Ineke, goedemorgen. Ineke? Goedemorgen. Ja, de top 100 belangrijkste tradities in Nederland. Eigenlijk maar één vraag. Wat de belangrijkste? Sinterklaas. Sinterklaas. Met, uh... Met uh, verre voorsprongen. En dan heb je natuurlijk uh, de kerstboom zetten. Ja. Koninginnedag staat op 3. En de uh, Schuifemaas staat op 7. Uh, en dat is, mijn dat is voor mij een populaire predictie <laughs> Ja, um, en voel ik wel een probleem aankomen. Goed, Sinterklaas en de kerstboom, die laten we even zitten. Maar Koninginnedag op 3, dat is de laatste keer dat we het te vieren. Ja, maar dan noemen we hem gewoon Koningsdag, hoor. Dat is, uh, het, is gewoon, het zit natuurlijk in de traditie en het heeft ooit ook, ook Prinsesdag geheten. En toen hebben we natuurlijk een aantal koninginnen gehad. En nu hebben we een koning, dus het wordt Koningsdag. Ja. Alleen, het is wel even wennen, hoor. Ja, dus ik zeg ook nog steeds Koninginnedag, dus... Uh... Ja, en maakt dat dan voor de, voor de traditie niet uit dat het straks op, uh, op de 27e wordt gevierd? Nou, uh, nee, dat maakt niks uit. Want kijk, op zich uh, vieren we altijd de verjaardag van de koning of de koningin... Maar uh, ja, Beatrix heeft er eigenlijk een nationale feestdag voor iedereen voor gemaakt. En dan staat zij symbool. En wat Willem-Alexander doet, is dat hij weer zijn verjaardag viert. Dus het is wel een uh, verschil. Hè? Hij voelt het als een verjaardag. En uh, Beatrix voelt het echt als een nationale feestdag. Ja, maar uiteindelijk voor het gevoel ja. van het volk maakt dat niet zo heel veel uit, denk ik. Nee, joh. Koninginnedag is... Uh, Echt zo'n uh, feest dat ook van onderop gevierd wordt door ons allemaal. En nou ja, die vrijmarkt heeft ook niemand uitgedacht natuurlijk. Die zijn ook opgekomen en uh, nee, het is echt een van de belangrijkste feesten. En ja, uh, kijk, Sinterklaas wordt niet door iedereen gevierd. Nee. Er zijn mensen die daar tegen zijn, met name tegen Zwarte Piet. Maar Koning is van ons allemaal. Ja. Kan het dan ook, uh, nou ja, kwaad dat er nu een feest wordt gevierd... wat iets afwijkt van hoe we het normaal gesproken vieren... Nee, als je de dingen maar. Uh, kijk, als je van bovenop dingen oplegt, dan werkt dat niet. Als we nou allemaal zeggen van. Nou, vrijmarkt, dat doen we niet meer, we gaan allemaal zangwedstrijden doen. Hmm. Uh, zeg maar iets, hè? Ja. En wij. Uh, kijk, dat werkt niet. Of je moet echt. Ja, het moet echt heel, een heel proces zijn. Want mensen. Ja, die, die Vrijmarkt is echt ontstaan gewoon uit mensen zelf. Iemand is ermee begonnen. Andere mensen deden mee en het, uh, ja, op een gegeven moment gingen we drank verkopen, gingen we muziek maken. Uh, uh, als je ziet ook dat de regels gesteld worden, daar houden we ons niet aan. Hè? Mm -hmm. uh, dus nee, dat is echt een feest van onderop. En daar moet je eigenlijk niet in willen ingrijpen, maar dat kun je eigenlijk ook niet zo goed. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat werkt niet. Nee, je houdt dat soort dingen gewoon niet tegen. Nee, nee. Kijk, kijk ook als we aan Willem-Alexander zeggen: we maken er één grote picnic van. Nou, dan wordt het toch nog een vrijmarkt. Vind ja, ik. ja. Wat, wat, wat vindt u de vreemdste traditie uit die uh, top 100? Uh, ja, uh, in de file staan. Daar had ik heel, heel veel moeite mee. Ja, e-mail komt nog wel iets bij voorstellen. Want ja, mensen denken dat dat altijd zo geweest is, maar dat is natuurlijk maar een heel korte traditie. Yeah. Maar in de file staan. En, uh, ja, daar had ik wel moeite mee ook om dat te beschrijven. En. Toen, ja, toen ik heel goed naar die onderzoeken ging kijken was het niet dat feit dat je in de file staat. Maar wat je doet als je in de file staat. En je, stel dat er nou eens één keer geen file is. Dan heb je je werk niet voorbereid. Dan ben je niet geschoren. Heb je je ontbijt niet gehad. Heb je niet nagedacht over de dag. Uh, heb je niet uh, nog even je moeder gebeld. Nou, allemaal dat soort dingen die we in de file doen. En dus dat is wel heel belangrijk. Eigenlijk best wel waardevol eigenlijk dan zo'n file, file als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja. Toen ik dat allemaal zag, dacht ik van, we moeten het verrast. Ik wil gewoon niet willen. Ja, vooral uh, niet oplossen. oplossen. Nee. nee. Nou, ik denk dat, uh, dat er een aantal tradities uh, gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het rijden en Koninginnedag op de 30e. Dat moet helemaal goed komen, denk ik. Ja, en dan nog met beschuit en mijn populaire traditie. <laughs> nee, dat, uh, dat is echt ook typisch Nederlands. Ja. En ook dat is ook een heel oud verhaal over te vertellen. Uh, nou ja, dan ben ik helemaal gelukkig. Heel goed. Ineke Stroeken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. En schrijft er dus van: Dit zijn wij de top 100 belangrijkste tradities in Nederland. Dank. Tot ziens. Timo. Ja, goedemorgen. Luc. Hey, goedemorgen Timo. Hallo. Hey. We hebben het over ik, typisch, ik... typisch Nederlandse dingen. Ja, ja, ik heb even getwijfeld of ik wel zou bellen, maar ik denk toch maar doen. <laughs> ja, waarom zou je niet bellen dan? Nou, omdat ik niks interessants melden <laughs> heb, dan bel ik liever niet van <laughs> niet. Nou ja, leuk dat je er bent. <laughs> Zonder van, uh, zonde van de zendtijd ja. zou ik bijna zeggen. <laughs> maar toch heb je besloten om te bellen. Ja, ik uh, vind, geloof ik wel, Radio 1 typisch Nederland. Deze zender? Ja, ik vind het, het. is zo mooi, zeg maar, dat je onder de vlag van de staatsomroep eigenlijk met die verschillende omroepen zoveel verschillende meningen en zo zulke een intellectuele diversiteit tot stand kan brengen. Ja. Als je echt het gevoel hebt vrij te zijn of zo. Ja, nee, uh, dat, dat lijkt me ook. Want je hebt inderdaad niet, omdat, omdat juist door al die omroepen... ...heb je inderdaad zoveel verschillende kanten die dan worden belicht. En volgens mij doen ze dat in andere uh, uh, landen wat minder. Hè. Die hebben inderdaad wat meer... Uh, ja, wat, wat, die hebben dan de, de BBC... Ja, de BBC is dan vaak dan gewoon de BBC... ...en niet uh, ja. verschillende, verschillende point of views. En daardoor wat vlakker ook meestal. Ja, ja. ja en dit dat is wat, uh, yeah. Ja, wat pluriformer... En, ik heb ook wel het idee, ik ben de laatste tijd wel vaak aan het bedden, geloof ik. Mm -hmm. De laatste twee jaar misschien wel. En ik heb zelfs het idee dat ik af en toe de vrijheid van meningsuiting een beetje op de proef stel. Ja. Yeah. Maar ja, al met al blijkt, zeg maar, toch wel de, een flink in kasseringsvermogen te zitten. Of een tolerantie, of hoe je het ook wil noemen. Nou ja, Maar je hebt de afgelopen tweeënhalf jaar gewoon een beetje gekeken van, oké, okay, hoe ver kan ik gaan? Of nee, wat kan ik dat vertellen? niet. Ik oh, heb oh, gewoon nee. een dringende behoefte gehad om mijn stem te laten horen. <laughs> je wilde gewoon vertellen wat je vindt. Soms, ja. Ja, nou ja. Maar blijkbaar is daar ruimte voor. Ja, nou vinden wij. Ik vind, ik vind van wel in ieder geval. Ik vind dat alle kanten belicht uh, moeten worden. Uh, alle, ja, in alle nee. meningen. En, uh, ja, nee, dat vind ik absoluut. Oh. Het deed mij in ieder geval deugd. Ja, het omroepbestel maak ik er nou dan van. Dat dat, ja, dat, dat, van dat van typisch ik. Nederlands is. Wat, wat ga je ja. doen met Koningin de Dag? Ga je nog wat vieren of blijf je lekker thuis voor de buis? Nee, hetzelfde als iedere dag radio inlijst. Nou oh, ja, nou dat wordt leuk hoor. We gaan, uh, we gaan er wat moois van maken. Van ja, mevrouw. nou doe je best. <laughs> ik ga het best doen, wat een lange dag. Dankjewel, Timo. Oké. Okay. Tot later. Okay. Uh, typisch Nederlands, daar hadden we het over. En ik zat nog te denken, ja, we, uh, qua muziek is natuurlijk ook maar eigenlijk uh, weinig typisch Nederlands. En ik zie Dick, de regisseur nu. Zucht ze van nee, dat ga je toch niet echt doen? Jawel. Ja, ja, ja, ja, ja. even. Het is typisch Nederlands. Dat is nou echt typisch Nederlands. Jan Smit, ik draai cupido. Je schaduw blijft me volgen, je pijlen zijn gericht. Ik voel dat jij hier ergens bent, maar telkens uit het zicht. Waarom ben jij zo bezig met dat leventje van mij? Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan mijn zijn. Toch is er nog niet één. Die al mijn liefdesvuur en blusten. O Oh Cupido, laat me toch met rust. In de lente, de zomer, de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 Laat me toch met rust in de lente, de zomer, de herfst. En... Jan Smit en Cupido. Start. Leuk, ik denk. Veel klachten, ik weet het ook wel. Maar ook veel mensen die zeggen: Ja, leuk, dat is inderdaad typisch Nederlands. Nou, dat is ook zo. Jan Smit. Ja, Ik ben ook wel een, een, een, ik ben wel een beetje een sukker voor dat soort muziek. Ik vind dat wel leuk. Ik heb een beetje meeblaren in de auto en zo, toch lachen. Goedemorgen, uh, het is uh, vijf minuten over half zes. Je luistert naar Radio 1, dit is start. We gaan eens even kijken wat er trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, Ajax sloeg gisteravond NAC, of moet je zeggen NAC? Met NAC, hè? Ja, NAC. Met 2 uh, tegen 0. We gaan het er straks nog over hebben met Ferdinand... want Ajax heeft een flinke stap gezet uh, richting de titel. Hashtag troon is ook trending en dat zal het nog wel even blijven. Ook vermoed ik zo. Willem-Alexander was jadig en gisteren uh, was dat... Uh, en hij vierde dat op een Hollandse manier. Hij twittert erover op @WillemAlexander. Willem-Alexander. Hij zegt balletje, blokje kaas met zilveruitje... augurk in boterhamworst, glaasje bol... Iemand. Uh, nou ja, dat is de verjaardag geweest van Willem-Alexander. Het is waarschijnlijk een parodie-account, denk ik zo. Dus even kijken wat er gebeurde in de geschiedenis vandaag. Nou, vandaag, in 2001, ging de allereerste ruimtetoerist de lucht in. Amerikaan Dennis Tito betaalde maar liefst 20 miljoen dollar... om acht dagen in de ISS te verblijven. Zou jij dat doen? Voor 20 miljoen dollar? Uh, dat is wel vet, hè? Het kan binnenkort wat goedkoper natuurlijk door, uh, door Virgin van, van die? Richard Branson. Die gaat uh, voor iets goedkopere prijzen... mag jij dan ook de, de, de ruimte in. Maar dan ben je alsnog ben je wel een miljoen kwijt, hoor denk ik. Maar goed. En vandaag in 1967... heropent koningin Juliana Schiphol... heeft op dat moment een enorme verbouwing ombegaan. Daar hebben we nog steeds plezier van. Jarigen. Nou, zijn er ook. Penelope, jarig, temperamentvolle Spaanse actrice. Verjaard vandaag en ze wordt 39. En we blijven bij de mooie actrices Jessica Elba. Zij is bekend van onder meer Sin City. zesjarig en ze wordt 32 jaar. Dames van harte. Zal even kijken naar de buienscan. Regent het nog ergens? Nee, het is overal hartstikke droog. Koning in de dag. Nieuwe Kroningen, Nieuwe Koning. Um, ja, het kan natuurlijk dat je een beetje klaar mee bent. De Republikeinen die zijn er al nou, flink lange tijd mee klaar. Komende dinsdag, Koninginnedag dus, toveren zij het Waterlooplein in Amsterdam om tot het Witteplein. En dat is een plekje zonder monarchie, maar met muziek, dj's en cabarets. Esta Poliesta, dj, en gaat daar draaien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat niet een beetje vreemd, een feestje als protest? Um, ja, dat is op zich een goede vraag. Uh, maar ik vind het wel een goede keuze. Want als je mensen wil bereiken met je ideeën... Uh, ja, kun je meer mensen bereiken door iets leuks neer te zetten... en dan eventueel een flyer uit te delen aan de nieuwsgierige mensen... waardoor ze hopelijk gaan nadenken. Als je daar een beetje ja, heel erg boos gaat staan doen... en uh, spandoeken en dingen skanderen. Niemand wil naar je luisteren. Iedereen is in een feestelijke stemmen en die denkt, nou ja, we zijn die zuurprima. Ik blijf heel ver bij hun vandaan en loop gewoon door en dan kun je nooit je ideeën delen. Ja, want je stoot mensen dan eigenlijk af als jij als je daar met spandoeken gaat staan en, en gaat schreeuwen en, en alleen maar dat doet. Ik denk dat dat op koninginnendag een beetje ongepast zou zijn, ja. ja. Um, nu heb je natuurlijk wel het probleem dat dit dan het, het, het witte plein moet worden, hè, zonder monarchie. Maar ja, daar komen wel allemaal mensen in oranje kleren aanzetten. Blijft dat dan wel, dat, dat uh, anti-monarchie-sfeertje? Blijft dat wel? Um, ja, ik denk dat, uh, dat de organisatie zelf wel sterk genoeg signaal af kan geven door het decoreren. En die aantal mensen in wit. dat gaat natuurlijk wel heel erg opvallen... Al zijn er misschien meer oranje mensen dan witte mensen. Dit gaat erop vallen, denk ik. Ja, ja, ja. Um, nu uh, hebben ze jou gevraagd om daar te draaien. En dan, ja, jij, ja. Bent, die, jij bent DJ, dus ja, dan kan je zeggen... Ja, tuurlijk kom ik daar draaien. Kan mij eens schelen als het maar geld verdient. Maar is dit nou ook vanuit je eigen overtuiging? Dat je dacht, ik moet, da ik moet daar wel staan? Ja, nou, ik kom het uh, dus daarom ook uh, om niet doen, Omdat ik achter die ideeën sta. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik, ik uh, deel dezelfde ideeën over het Koningshuis met uh, de organisatie. Ja, je bent hebt, hebt eigenlijk ook, ook tegen de monarchie. Ja, ik ben ja, tegen ja. de monarchie. Jij wil hem niet, zeggen ze dan, hè? Ja, ik vind hem wel leuk. Ja, hij is goed gevonden. Vind ik ook. Ik vind het wel knap. Ik liep ook door de stad heen, door Amsterdam heen gisteren. en Ik zag ook overal op de muren staan, ik wil hem niet. Ik dacht, nou, dat is toch goed gevonden. Dat is toch uh, ja. Ja, slim. Nou, mensen worden wel creatief als ze iets willen vertellen. En, en dat is denk ik ook het verschil tussen... Uh, ja, Nu en pak een beetje twintig jaar geleden. Dat mensen creatiever zijn in, de, in het delen van hun ideeën dan vroeger. Van hey, we, gaan, we, gaan, we houden het gewoon leuk en luchtig. Ja. Om, ja. ja, ik vind dat leuk. Ja. Ja. Um, jij draait, uh, draait house. Ja. Is dat dan wel. Uh, kun je daar nog iets mee? Zit daar nog iets, iets, iets in waardoor je uit dat je tegen de monarchie bent? Nee, de house muziek is. Uh, dus ik draai een mix van wereldmuziek en elektronische beats. Mm -hmm. uh, veel mensen willen inderdaad klassificeren uh, als house. Dat is op zich geen politieke muziek. Uh, je hebt natuurlijk, uh, omdat er ook heel weinig tekst in voorkomt. En ja. Ja, tekst is toch de manier om je ideeën te communiceren. Ik hou zelf niet zo heel erg van punkmuziek. Dat, dat is gewoon een kwestie van smaak. En dat is natuurlijk, ja, en, en rockmuziek, protestmuziek bij uitstek. Yeah. Uh, hip-hop kan dat ook zijn. Alhoewel in het Koningslied met die rappers. Ik vond het wel een soort lachertje. Want ik dacht altijd dat rappers tegen het establishment waren. Nee. En opeens zouden uh, die Koningsliederen hebben. Maar goed, heel veel hip-hop is heel politiek en heel erg uh, kritisch op de maatschappij. Ja, house muziek is dat niet. Alleen. Uh, ja, het brengt wel mensen bij elkaar. mensen bij elkaar brengen is denk ik het belangrijkste voor dit evenement. Ja, dus jij moet ervoor zorgen dat ze bij elkaar komen en dan, dan kan de organisatie van, uh, van uh, het, het Witte Plein in Amsterdam, die kan dan ervoor zorgen dat dan de boodschap wordt overgebracht uiteindelijk. Ja, ja oké. Okay. Wat nou uh, als jij uh, straks klaar bent op dinsdag en dan, uh, uh, uh, nou, dan is dan is het feestje daar bij jullie afgelopen. Wat, wat moet er dan bereik zijn? Nou, ik uh, vrees dat het niet gaat lukken om uh, voor woensdag de monarchie omver te werpen. Ik denk het ook niet. <laughs> <laughs> ik denk ook niet dat dat de insteek is. Voor mij persoonlijk zal ik blij zijn als wat meer mensen gewoon gaan nadenken. Ik merk nu dat om mij heen dat ja, de monarchie is iets heel vanzelfsprekend is. Alsof het al honderden jaren bestaat. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is pas 200 jaar oud of zoiets. Mm -hmm. Uh, misschien kan ik er 50 jaar naast zitten. Nee, nee, klopt precies. Vroeger, oh, vroeger was Nederland een republiek en uh, ik merk dat voor heel veel mensen het leven in Nederland is nog steeds redelijk comfortabel en alles uh, accepteren zelfs vanzelfsprekend en dan hoop ik gewoon dat een paar mensen denken van na dat ze dan zeg maar op het Witte Plein zijn geweest van hé, hey, ja wacht eens, even. Misschien is het niet helemaal vanzelfsprekend dat we een koning moeten hebben... maar zijn er ook andere mogelijkheden en andere vormen van bestuur. Dat hoop ik. Feesten en een beetje nadenken dus ook dinsdag op het Witte Plein En dat is dus het Waterlooplein in Amsterdam. Esta Polyesta, veel plezier. Ja, dankjewel. Jij ook ja. op dinsdag. Dag. <laughs> Stuif, rechstaalders, euro's. Het maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik zit dan heel aan de tekstjes te lezen. Joh. <lacht> ook interessant. Komt straks allemaal hoor. Esta die heeft dus... Uh, eh, genoeg van het Koningshuis. Maar waar ben jij nou helemaal klaar mee? Dat vroeg wel eens af. Negativiteit in het leven. Met werken, lekker met pensioen, niks. Lijkt mee. Ik ben helemaal klaar mee dat ik al een paar pandapunten op mijn naam heb staan. Pandapunten zijn punten die je krijgt uh, per maand dat je geen seks hebt gehad. En uh, bij mij duurt het nu behoorlijk lang, kan ik je vertellen. Uh, en met niks eigenlijk. Ik vind alles wel goed. Ik ben helemaal klaar met mijn scriptie. Omdat het hartstikke lekker weer is buiten en ik hem niet binnen kan schrijven. Of ik hem binnen moet schrijven. Ik ben echt helemaal klaar met de winter. Ik ben blij dat het lente is. Ik ben helemaal klaar met het gezeik van al die mensen over het Koningslied. Nee, met de troonwisseling. Ja, en prins Willem-Alexander. <laughs> met, met de regen nu. Met deze regering, Want daar wordt heel helemaal doodziek van. En uh, ja, eigenlijk wel, hè. Het is toch een zoutje ja. En zakkenvullen als eerste klasman. Doe maar. Ja, al ons geld het, het buitenland. En wij krijgen weinig aardige werk meer. dat de mensen geen geld meer nemen. Met Nederland. <laughs> Zou je laatst maar vandaag komen, ja. Je luistert naar Startup Radio 1 met drie vingers in de lucht terwijl je stamppot eet. Wakker en stamppot eet, hè? Tessa Rose Jackson was laatst hier. Prachtig liedje. All the Kings Horses. I will find my own way home. The, the sticks and start Down the beaten track in an old and busted Cadillac. Like. like. could be to me ticket lines and taxi cabs anything for you my friend my friend Kingsman. Oh, een horses. Tessa Rose Jackson op radio 1. Het is kwart voor zes. Ja, Willem-Alexander staat eigenlijk uh, eindelijk ook met zijn hoofd op een muntstuk. Eindelijk heeft hij het voor elkaar. Het eerste koningstientje werd deze week door premier Rutte geslagen. Maar hoe worden die muntjes eigenlijk gemaakt en wanneer hebben wij onze euro's met Willem-Alexander erop in de portemonnee? Charlie van BNN University gaat muntjes slaan in de Koninklijke Munt. Samen met de muntmeester Maarten Brouwer is dat. En, ja, het is eigenlijk gewoon een soort van geldfabriek. We komen hier de productieruimte in van het muntgeld. Uh, hier staan uh, acht machines de hele dag door te draaien. En uh, hier gaan echt uh, miljoenen munten worden hier uh, geproduceerd. Uh, het proces begint bij het aanschaffen van, uh, van uh, pla metalen plaatjes. Die kopen wij in uh, en dat is dus de basis voor een munt. Een metalen plaatje zet je, uh, in een, de, voer je in in een machine. en Die machine die gaat van die metalen plaatjes uh, aan twee kanten een grote klap erop geven met een stempel. En dan heb je een munt geslagen. Nou, we hebben gelukt. Er staan twee uh, euro's uh, op deze machine waar we nu bij staan. En, uh, dit is dus de, de hoogste waarde die wij in Nederland als circulatiegeld kunnen maken. Bij deze specifieke machine staan wij 2 euro voor Luxemburg te maken. De machine waar de plaatjes ingaan en hij spuugt letterlijk 2 euro's uit. En ik kan ze opvangen in mijn hand. Het is gewoon echt een muntjesfabriek. Het is fantastisch dit. Ja, hier ziet u de muntjes de plaatjes binnenkomen op een hele grote trommel. In die trommel worden ze getransporteerd in een baan. Die uh, uiteindelijk leidt naar een oplegplaat die uh, heel snel ronddraait. Zoals ik al zei, 10 slagen per seconde. En uiteindelijk, uh, waar die op die plaat wordt opgelegd, komt die 180 graden uh, verder. Komt die bij de plek waar de stempel aan de onder- en de bovenkant er een klap op geeft. En daarna is het muntje klaar. Weet u met hoeveel kracht uh, geslagen wordt op die munt? Ja. Uh, deze machine, We hebben twee soorten machines. Deze machine die slaat met een kracht van 80 ton. 80.000 kilo. Dus 40 vrachtauto's worden in, in een mini mini mini seconde keihard op dat 2 euro blaadje geslagen. Ja, ja, ja waar je mee in een klap maakt, stempel. Daar zit een heleboel ja, professionaliteit in, ervaring in. Want een stempel maken, dat is zomaar even niet gebeurd. En dat is een tweede proces wat hier dan ook in huis plaatsvindt. Dat is het vormgeven van een, een afbeelding. Het maken van een stempel. Eh, zodanig dat je ook... Die klappen als je hem geeft ook een goed product oplevert. Wij hier van de afdeling voor omgeving en uh, de uh, Wij proberen zo goed mogelijk het ontwerp van de, de kunstenaarscombinatie uh, op de munt te krijgen. Is er ook wel eens de verleiding om het een beetje te veranderen? Het gewoon net ietsje grappiger te maken? Dat weet ik niet. Dat zouden we aan de modeleurs moeten vragen. Maar in principe proberen we altijd zo goed mogelijk uh, weer te geven uh, wat, uh, wat de bedoeling is. En uiteraard moeten we het Koninklijk Huis zo waardig mogelijk proberen weer te geven. En daar kunnen wij en daar mogen wij niets mee doen. En uiteindelijk is het de muntmeester die zijn definitief akkoord geeft. En zou ik daar de verleiding hebben om dat te doen, dan is het altijd nog de muntmeester die daar een stokje voor steekt. Dus dat gaat mij niet lukken. En er is natuurlijk nog een andere ver uh, verleiding, want dit is gewoon een muntjesfabriek. Overal liggen muntjes. Hoe is dat om daartussen te werken? In een muntenfabriek uh, ontstaat heel vaak het idee dat je met zakken vol met geld mee naar, uh, mee naar huis kan nemen. Nou, ik kan u verzekeren dat gaat hier echt niet lukken. De verleiding, uh, nou ja goed, die kan ik heel goed weerstaan. En uh, ik mag u zeggen, ja, dat uh, als zou ik het willen, dan lukt het echt niet. Nee. Wanneer hebben wij uh, echt de betaal-euro's met alleen Willem-Alexander in onze handen? Ja, dat is voorzien. Uh, uiteindelijk is dat een beslissing die bij het ministerie van Financiën genomen wordt. Uh, wij, wij produceren een opdracht uh, wat betreft het Nederlands geld uh, van het ministerie. Uh, maar we hebben voorzien om in begin 2014 uh, deze nieuwe munten in omloop te gaan brengen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar uiteindelijk maakt het ook niet zo heel veel uit natuurlijk, wie er op dat geld staat, zolang je het maar lekker kan uitgeven. En wij vroegen ons af, waar geef jij je geld graag aan uit? Kleding, uh. <laughs> denk ik. Uh, uitgaan. Alcohol en sigaret. Waar ik heel graag geld aan uitgeef? Uitgaan, denk ik. Meer. Uh, doe ik niet met mijn geld. Ik woon nog thuis, dus ik heb geen kosten of zo gezorgen. Ja, en de zomer natuurlijk. ijsjes iedere dag. Ik ben echt van ijsjes eten. Keila. Uh, ik geef graag, uh, graag geld uit aan tickets naar het buitenland en aan kleren. En ik geef minder graag geld uit aan eten, ook al hou ik er wel van. Maar dan eet ik liever Euroshopper. Eh, uh, terrasje. Aan sure. uh, spulletjes voor ons huisje in Frankrijk. Uh, voornamelijk kleding volgens mij. Ik geef graag geld uit aan uh, eten en bier drinken. Mijn zoontje. Ik geef graag mijn geld uit aan gezelligheid zoals uit eten gaan en borrelen. Nou het liefst een uh, benzine en diesel. Heb je een Ik geef graag geld uit aan kaartjes voor festivals. Ik geef graag mijn geld uit aan lekker eten. Graag geld. Ja, ja inderdaad, mevrouw mijn kind. Dat is toch wel het belangrijkste inderdaad. En een nieuw tuinzetje. Aan hoeren. <laughs> Waar uh, geef jij graag je geld aan uit? Ik wil het wel even weten. Doe maar via de Twitter. Dan kunnen we een beetje babbelen. Twitteradres is simpel. At Luke. Dus L-U-U-K. -U Dit zijn de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. friend is the city I live in, the city of angel. lonely as I am, together we cry. Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Klopt het dat het daar allemaal mee begon? Ja, toch? Hm, dacht dat wel. kwamen me nog tegen in een uh, cd-bak. Ik was in, uh, in een uh, uh, kringloopwinkel op zoek naar, uh, naar uh, oude cameraatjes. Die vind ik, vind ik leuk, dan spaar ik een beetje en zo. Als die dingen een euro kosten, dan koop ik dat. En ik zat een beetje zo in die, die cd-bakken te loeren... En ik kwam daar uh, naast de plaat van de Red Hot Chili Peppers... ook nog een andere fantastische plaat tegen. En dat was echt. ik vond het echt het hoogtepunt van de week. Uh, namelijk de plaat... Muziek für Bessinliche Momenten. Oftewel uh, muziek voor momenten waarop je bezinning zoekt. En dan staat er op dat moment staat er een foto van een hele kwaaie aap... op de voorkant van de cd. Van een hele grote, boze, oranje aap. En daaronder staat dan in het duis... Accepteer mij wie ik ben. Dus accepteer mich wie ik bin. En ik zat dat zo aan te kijken, die, uh, uh, die, die, die, die CD. Ik dacht, wat is, wat is dit? Toen heb ik hem niet gekocht, daar heb ik nog steeds spijt van. Dan kon ik hem nu niet meer terugvinden. Ah, het is echt het is, het is een krankzinnige CD. Is dat. Accepteer mich wie ik bin. Mijn hoogtepunt van de week vond ik. Eh, ik vroeg me af, wat is eigenlijk voor jou het hoogtepunt van de week? Deze week? Uh, nou, ik heb al mijn tentamens gehaald. Het klinkt een beetje nerdachtig, maar daar ben ik wel heel erg blij mee. Want anders kon ik niet naar volgend jaar over. Dus dat was wel mijn hoogtepunt van de week. Dat we vakantie hebben. Ja, vakantie. Ja, vakantie. Ja, weekend, denk ik. Ja. <laughs> ik heb wel wat leuks gedaan. Ik heb uh, weer stage. Ik, uh, ja, er waren hele leuke kinderen. En, uh, die, uh, ik waren echt enthousiast. Het was wel een hoogtepunt. Dat ik om heel spart. Ik was twee weken niet geweest. Het was wel een voldoening van, uh, van mijn stage. Uh, mijn hoogtepunt dat ik een huisje heb gevonden in Utrecht. Dat ik mijn muurtjes gestukt had. Uh, dat ik mijn tentamens allemaal gehaald heb van de afgelopen blok. Daar was ik wel heel blij mee. Ja. Ik heb gisteren echt lekker seks gehad. Dat was weer echt een hoogtepunt van de week. Nou, uh, ik ben uh, op werkweek geweest naar Berlijn. Dus dat was ook wel vet. Stageafmaat. Ja, nou, volgens mij was iedereen's hoogtepunt sowieso weer een mooi weer. Maar ik vond het heel leuk om weer te basketballen en lekker veel te winnen. Ik denk dat ergens daar mijn hoogtepunt uh, dat was. Dat ik hem voldoende haalde voor mijn wiskundetuts. Voor mijn wiskunde-examen. Maar ook stad en wat vakanties natuurlijk. Dat sowieso. Um, ik ben gisteren wezen eten bij een nieuw concert van een vriendin van me. Die heeft... Ehm... Um, um, over vers diner bedacht. En dat is dus eten wat eigenlijk al over de datum is. En dat uh, heeft ze dan uh, opgehaald bij winkels, speciale zaken, Italianen en dat soort dingen. En daar heeft ze dan een chefkok gehaald en een tent afgehuurd. Leuke locatie. En daar heeft ze dan, uh, hebben ze eten van gemaakt. En dan mochten we voor een tientje eten. Drie gangen menu. Dus uh, dat was wel heel chill. Eerste uurtje start was dit. We hadden het over wat jij typisch Nederlands vindt. Klomper. Ja, ik weet niet. Boeren. Dat doet me denken aan Nederland. Klagen over het weer. Dat is typisch Nederlands. Als het te warm is, is het te warm en als het te koud is, is het te koud. Molenklompen, stel is blauw. Daar staan we in het buitenland voor bekend. Okay. Zelf heb ik daar geen affiniteit mee. Rotterdam, mensen met klompen, een echte boer. Dat is Nederlands. Uh, ja, helaas momenteel uh, dat we alles, over alles lopen te zeiken dat het zo on-Nederlands is. Uh, dat is tegenwoordig typisch Nederlands. De stad als Utrecht. Dit weer. Ja, hij is afgezaagd. Het weer. Het weer, regen. Elke keer regen hier in Utrecht. Of harde wind, of regen. Gisteren was het hartstikke warm. Storm is zoete meer, dat gloeit heet. heen. Nou, dat je niet zo goed weet uh, hoe je het moet benoemen of hoe je het moet regelen. Besluitvorming erover. Wat weet ik veel? Nou, molens of zo. Klompen. Klompen, ja. Altijd seik om het weer. Of het is te warm of het is koud. En zo hebben we geleerd dat het uh, in Zoetermeer afgelopen week... kennelijk gloeiend heet was. Dat heb ik zelf niet meegekregen. Zometeen nog een uur start hier op Radio 1.